in en de min en de fellahu diele, de fellahu illa, wacht u aan de fellahu, wacht de fellahu, wacht u aan de fellahu, wacht u aan de fellahu, wacht met je auto ondersteboven in een kanaal. Je probeert je vervolgens uit de auto te bevrijden. Maar dat blijkt niet gemakkelijk te gaan. Aangezien de auto deels in de modder is komen vast te zitten. Je probeert je autodeur in te trappen. Je probeert de raam open te breken, maar alles te vergeefs. En heel snel begint je auto vol te lopen met water... Terwijl jij ondersteboven in je auto hangt en langzaam tot besef komt dat het afgelopen is. Je probeert je te verzoenen met de dood, maar je lichaam weigert op te geven. Je probeert het nog een keer. Je schopt deze keer harder tegen de deur aan. Je bonst harder tegen de raam. Je schreeuwt de longen uit je lijf, maar alle pogingen ten spijt. Want het water overstijgt jou. Je neus begint te prikken omdat je naar adem snakt. Je hoopt dat het snel afgelopen is. Maar terwijl jij jezelf doodwaant, wordt ineens je autodeur opengemaakt. En grijpt iemand jou bij de kraag. En trekt je omhoog. En vervolgens uit het water. Een persoon die plotseling en uit het niets opduikt. Om een einde te maken aan jouw kwelling en lijdensweg. Beste zuster. Wat zal jouw gevoel tegenover deze persoon zijn? Hoe groot zal jouw dankbaarheid zijn? Je zult kennelijk alles willen doen om die persoon te danken. En je erkentelijkheid tot uitdrukking te brengen. Je zult een uitnodiging van zijn kant niet kunnen afslaan. Zijn verzoek niet kunnen weigeren. Je zult zijn bevel stiptelijk uitvoeren. Zijn wensen proberen te vervullen. En dit allemaal om te laten zien dat je hem eeuwig dankbaar bent. Dat alle woorden tekortschieten om blijk te geven van jouw echte dankbaarheid. En het laatste wat je wil is hem of haar op wat voor manier dan ook kwetsen of beledigen. En toch doen wij dit beste zuster. Want ook wij bevonden ons in een wrak van een auto. Een auto van het type lusten en verlangens die op de bodem lag van een zee een zee van duisternissen een zee van ongeloof een zee van veelgodendom een zee van shirk wij snakten toen naar de adem van Teuhid wij konden geen kant op en zagen onszelf afstevenen op Jehennem op de hel wij waanden ons in het diepste van het hellevuur. En toen gebeurde het, toen reikte de islam zijn hand uit, Reikte de islam zijn hand uit naar ons en trok ons uit deze nachtmerrie en bracht ons aan land, daar waar de verlossing en het geloof te vinden zijn. En hij wees ons de weg naar het paradijs, maar in plaats van dankbaarheid te tonen richting dit grootse geloof, lijkt het soms alsof wij terug verlangen. Naar die oude wrak op de bodem van de zee. En lijkt het soms alsof wij opnieuw onszelf willen laten vastketenen door afgouderij, door lusten, door verlangens, door veel godendom. Kennen wij de echte vader van dit geloof, beste zuster? Zijn wij bewust van de verademing, rust, zekerheid en vrede die het geloof met zich meebrengt? Weten wij dit allemaal? Terwijl de rest van de wereld zich afvraagt waar vandaan, waarom en waarheen. Weet jij als moslim zijnde dat de Heer, de Verhevene, jou uit het niets deed voortkomen met als doel het bewerkstelligen van zijn aanbidding. En na je dood zul je tot hem terugkeren. Om de beloning voor je bewezen diensten in ontvangst te nemen. Is dit geen verademing? Biedt dit geen rust, terwijl iedereen achter zijn lusten aanloopt en in de duisternis tast, heb jij je losgemaakt van je lusten. En ga je door het leven als een dienares van de schepper, van de schepper van de hemelen en de aarde. Is dit geen grote eer? Is dit niet iets om dankbaar voor te zijn? De meeste mensen presenteren zichzelf door te verwijzen naar hun komaf. Rijkdom maatschappelijke positie enzovoort maar jij, jij beste zuster presenteert jezelf als zijnde een dienares van Allah zij die in contact staat met de almachtige zij die alleen genoegen neemt met het allerbeste en dus Mohammed, vrede zij met hem als voorbeeld, leraar en ideaal neemt terwijl anderen zich bekommeren over de toekomst en wat morgen hen zal brengen aan zorgen en onzekerheden. Heb jij je vertrouwen gesteld op Allah, de alwetende. En weet je dat hij jouw toekomst reeds heeft bepaald. Terwijl anderen in elkaar storten. Wanneer hen iets slechts overkomt. En geen verklaring hiervoor kunnen geven. Weet jij dat beproevingen bedoeld zijn als toetsing. En om op te klimmen, hoger op te klimmen. In de gangen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Om de hoogste standen te bereiken in het paradijs. Het zijn zij die zich geduldig opstellen ten tijde van beproevingen. Zij zijn het die de ware gelovigen zijn. Want ten tijde van beproevingen onderscheiden zich de gelovigen van de rest. Terwijl anderen zoekenden zijn naar een plaats om thuis te komen. Iemand om van te houden. Een oase om uit te rusten. ...en een schouder om op te steunen, heb jij daarentegen al deze zaken gevonden in het geloof. Terwijl anderen nog steeds zoeken, heb jij reeds gevonden. Beste zuster, terwijl anderen radeloos achterblijven, wanneer alle deuren lijken dicht te gaan... ...en er geen uitweg meer is voor hen, richt jij je daarentegen tot de poorten van de hemel. Richt jij je daarentegen tot Allah subhanahu wa ta'ala wetende dat alle uitkomsten bij Allah liggen en dat zijn poorten ten alle tijden wijd openstaan. En daarom is het niet meer dan gepast om dankbaarheid richting het geloof te tonen. Het is voor een ieder verplicht keer op keer om op zijn knieën te gaan en zijn Heer te danken voor deze grote gunsten. Want het is dankzij dit geloof dat wij niet meer op stenen vertrouwen, het is dankzij dit geloof dat wij niet meer van anderen behalve Allah afhankelijk zijn. Het is dankzij dit geloof dat wij de weg naar Allah hebben gevonden. Het is dankzij dit geloof dat wij elkaars eer, bezitting en bloed respecteren. Het is dankzij dit geloof dat wij bevrijd zijn van alle twijfels, vrees en wanhoop. Het is dankzij dit geloof dat wij elkaar lief hebben. ...en haat en nijd hebben afgezworen. Het is dankzij dit geloof... ...dat een ieders recht gewaarborgd is. Het is dankzij dit geloof... ...dat wij de ouderen eren... ...de kinderen beminnen... ...en de geleerden respecteren. Het is dankzij dit geloof... ...dat wij van het leven hebben leren genieten. Want de schoonheid van het heelal... ...versterkt ons geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Als men om zich heen kijkt... ...dan beseft hij... Dat er een God bestaat. En dat hij barmhartig is. En dat hij genadevol is. En dat hij al deze dingen ons ten dienste heeft gesteld. Zodat wij hem kunnen aanbidden. Het is dankzij dit geloof dat wij de zieken onder ons bezoeken. Elkaar op straat begroeten. Met elkaars begrafenisstoet meelopen. Elkaar de helpende hand bieden. Onze ruzies bijleggen. Onze vrouwen als meest kostbare edelstenen beschouwen. Onze kinderen de beste opvoeding laten genieten. Onze buren goed behandelen. Het is dankzij dit grootste geloof dat wij in de gelegenheid zijn gesteld. Om vijf keer per dag op een uitnodiging in te gaan van de echte koning. De heer van alles en iedereen. De bezitter van de meest geweldige troon. Een uitnodiging om in een van zijn huizen het gezamenlijke gebed bij te wonen. Een uitnodiging om op hem af te komen. En voor hem te prosterneren. En voor hem te knielen. Beste zusters, terwijl anderen zich in allerlei wegen en bochten proberen te wringen om hem te ontmoeten. Kunnen wij vijf keer per dag een uitnodiging verwachten. Maar spijtig genoeg zijn er sommige mensen... Die het goede met het kwaad vergelden. En niet komen opdagen voor deze grote gebeurtenis. Niet ingaan op de uitnodiging van hun Heer. Op de uitnodiging van de Koning. Subhanahu wa ta'ala. Beste zuster. Neem je wel eens de tijd om je Heer te bedanken. Voor alle gunsten die Hij jou heeft gegeven. Je zou eens een keer een bezoek moeten brengen aan een ziekenhuis. Om een blik te werpen. Op degenen die zich niet kunnen verroeren. Degenen die zich niet kunnen bewegen. Degenen die in een rolstoel zitten. Degenen die voor de rest van hun leven verminkt zijn door brandwonden. Degenen die van de wereld zijn afgesloten omdat ze doof zijn. Degenen die in het donker leven omdat zij hun gezichtsvermogen hebben verloren. En daarom plachte Bakker ibn Abdullah. Al-Muzani het volgende te zeggen. Hij zei namelijk. O zoon van Adam. Als jij de waarde van de gunst van Allah. Wil leren kennen. Dan hoef je slechts je ogen dicht te doen. Om daarmee te ervaren hoe het is om blind te zijn. Kijk toch naar al deze gunsten. Die jij hebt gekregen. En waar de anderen alleen van kunnen droom. Wees Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar hiervoor. En zelfs. Als je ziek bent, kan je er niet omheen om je Heer te bedanken. Zelfs dan dien je je Heer te bedanken. En Hem te loven en te prijzen. Want het kan zijn dat jouw lichaam getergd is door een ziekte. Maar jouw hart is daarentegen door Allah subhanahu wa ta'ala opgevuld met de imaan En Hij heeft jou doen behoren tot de aanhangers... Van La ilaha illallah. Sufjan ibn Uyayna. een van onze vrome voorgangers, heeft gezegd: de grootste gunst waarmee Allah de dienaar heeft beschonken, is dat hij hem bekend heeft gemaakt met La ilaha illallah. Dat is de grootste gunst. Beste zuster, alles draait om La ilaha illallah. Het is La ilaha illallah. Die jou de weg vergemakkelijkt naar het paradijs. In la ilaha illallah is jouw verlossing te vinden. Toen een man bij Sahil ibn Abdillah aanklopte. En luistert naar deze prachtige woorden. En tegen hem zei. Een dief is mijn huis binnengedrongen. En hij heeft alles meegenomen. Niks achter zich latend. Alles ben ik kwijt met andere woorden. Toen zei Sahil ibn Abdillah tegen hem, deze rechtschapen man, hij zei tegen hem, wees Allah dankbaar. Want voor hetzelfde geld was de andere dief, namelijk de shaitaan, jouw hart binnengedrongen om jou van je tawhi te ontvreemden. Om jou van je islam te bestelen. Wat had je dan gedaan? Spullen kunnen vervangen worden. Een huis kan vervangen worden. Maar wanneer jij bestolen wordt van je tawhid, dan ben je verloren. Dan ben je alles kwijt. Zowel hier in het wereldse leven, als in het hier namas. Beste zuster. We waren in eerste instantie dwalende. En de islam heeft ons geleid. Wij waren vreemden. En de islam heeft ons verbroederd. Wij waren blinden. En de islam... Heeft ons weer laten zien. Wij waren arm. En de islam heeft ons rijk gemaakt. Wij waren zwak. En de islam heeft ons sterk gemaakt. Vandaar dat wij dankbaar moeten zijn richting het geloof. En je hoeft slechts te kijken naar de toestand van de Arabieren. Voor de komst van de profeet. Sallallahu Om te weten hoe groot deze gunst is. Beste zuster. Op de dag dat iedereen verschrikt en overmand zal zijn door angst, verlatenheid, onbegrip, spijt, schaamte en wanhoop. Zal jij omgeven worden door veiligheid en bescherming. Op de dag waarop de mensen in elkaar storten door de hitte van de zon die boven hun hoofden hangt. Zal jij je mogen scharen onder een schaduw die Allah voor zijn rechtgeleide dienaren klaar heeft gemaakt. Op de dag waarop niemand op andermans steun kan rekenen. Zal jij je mogen beroepen op de steun van de Almachtige. Op de dag dat jij de mensen in een zee van vuur ziet verdwijnen. Zal jij als bewijs van eer en liefde begeleid worden naar het paradijs. Op de dag dat anderen te horen krijgen dat zij voor eeuwig gebukt moeten gaan onder de kwelling en de verschrikking, zal jij kennis nemen van het feit dat jij voor altijd teder en liefdevol verzorgd zal worden in tuinen waarvan de schoonheid niet te beschrijven valt. De profeet vrede zij met hem toen hij een blik wierp op het paradijs. En toen zijn metgezellen daarover vroegen, beperkte hij zich tot het zeggen van de volgende woorden. Daarin, in het paradijs, zijn dingen te vinden, die een oog nog nooit heeft mogen aanschouwen. Zijn geluiden te horen, die een oor nog nooit heeft mogen horen. En de dingen die daar te vinden zijn, gaan ieders fantasie te boven. Al laat je je fantasie de vrije loop, je zult nooit in staat zijn om datgene wat zich in het paradijs bevindt te beschrijven. En daarom dienen wij dankbaar te zijn recht in het geloof. En deze dankbaarheid kan in dit geval alleen getoond worden door deze gunst, grote gunst, genaamd de islam, dit geloof te erkennen en er bewust van te zijn. Door Allah subhanahu wa ta'ala keer op keer intens te bedanken. Wanneer men zich ter aarde werpt, Als hij sujud verricht. Dan dient hij zijn heer te bedanken. Dan dient hij zijn heer te prijzen. Voor deze grote gunst. Terwijl anderen nog steeds in de duisternis tasten, Heb jij reeds gevonden. Heeft hij jou geleid naar de waarheid. Mag jij zeggen dat jij een moslim bent. Want het is niet een eer voor de islam. Dat jij een onderdeel uitmaakt van de islam. Het is andersom. Het is een eer voor jou om onderdeel te zijn van de islam. Dus je dient Allah subhanahu wa ta'ala continu te danken. En de manier om dat te doen is door je te onderwerpen aan zijn voorschriften. En afstand te nemen. Van alles wat de woede van Allah subhanahu wa ta'ala kan aanwakkeren. En door te houden van degene van wie deze gunst afkomstig is. Namelijk Allah subhanahu wa ta'ala. De Heer van de hemelen en de aarde. En door deze gunst die jou is gegeven in het goede te gebruiken. Zoals het uitnodigen naar dit grootste geloof. En natuurlijk het weerleggen. Van de leugens die verspreid worden over de islam. En je broeders en zusters die de waarde van dit geloof nog niet kennen. Hiermee bekend te maken. O Allah, wij danken u voor de islam waarmee wij begunstigd zijn. O Allah, wij danken u voor het gebed waarmee wij de zonde kunnen uitwassen. O Allah, wij danken u voor zakat. ...waarmee wij ons kunnen reinigen. O Allah, wij danken u voor het vaste... ...waarmee wij onze lusten kunnen overwingen en bedwingen. O Allah, wij danken u voor de bedevaart... ...waarmee wij ons met moslims over de hele wereld kunnen verenigen. O Allah, wij danken u voor de profeet die ons de weg heeft gewezen, O Allah, wij danken u voor de Koran die ons de ogen heeft geopend. O Allah... Wij danken u voor alles wat u ons hebt gegeven. En wij vragen u tot slot om ons het paradijs te doen bewonen.